Dit is Maud Schreurs met het nws journaal Er wordt veel onderzoek gedaan naar ernstige ziektes... zoals kanker en dementie, maar weinig naar alledaagse kwalen. En dat moet anders, zeggen huisartsen in zuur. Daarom komt er een nieuw fonds dat onderzoek gaat doen... naar klachten die vaak voorkomen, zoals eczeem en oorontstekingen. Een ander voorbeeld is een verstuiking van de enkel. Artsen tepen die vaak in, maar ze weten eigenlijk niet... of dat de juiste behandeling is. In de Oostenrijkse Alpen is een Nederlandse skier om het leven gekomen... door een lawine, dat meldde Oostenrijkse media. Twee andere Nederlanders raakten gewond, ze zijn een levensgevaar. In de groep zaten nog zeker vijf andere skiers, zij bleven ongedeerd. Het ongeluk gebeurde in het Utstaal, op een hoogte van 3000 meter... Door slecht zicht was de groep terechtgekomen op gevaarlijk en rotsachtig terrein. Na de lawine werd alarm geslagen, maar hulpdiensten vonden de bedolven Nederlander pas na een uur. Hij kon niet meer worden gereanimeerd. In Biddinghuizen is bij een eendefokkerij vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt het bedrijf geruimd... en geldt er in een zone van 10 kilometer een vervoersverbod. Vestigingen van het bedrijf in Hierden en Ermelo worden uit voorzorg geruimd...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 De Duitser is leider in het klassement. Hij heeft twaalf punten voorsprong op de huidige wereldkampioen Hamilton. Het weer eerst nog opklaringen bij minima van drie graden... tot lokaal iets onder nul. Maar vannacht bewolkt en wat regen. Morgen in de loop van de dag overal zonnig... bij maxima van ongeveer acht graden. En dit was... Voor...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. GFM. Met nu de Euro Breakdown. We zorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 2016. We zouden vorige week zaterdag ook even naar Sierkun geluisterd luisteren. En ik zeg maar iedere keer op zaterdag, vrijdag, vrijdag, vrijdag. Ik denk maar eens een keertje mee moe op houdt. Het is vandaag vrijdag, dus 25 november. Of zaterdag uh, 26 november. Het uh, ligt er maar niet aan. Uh, wanneer luistert? Hey, deze week hebben we in de lijst tegen de Europese top 40. Hebben we maar liefst uh, 10 stijgers, 16 zittenblijvers, 12 dalers en twee nieuwe binnenkomers. Haini, uh, TNZ en Alicia Kara zijn nieuw binnengekomen. Wie dat zijn en waar ze staan, dat hoor je zo direct van mij. Alvaro en Leer met uh, Sophia is na 23 weken uit de lijst verdwenen. Charlie Poets samen met Selina Gomez met We Don't Talk anymore... na 25 weken uit de lijst der lijsten verdwenen. De snelste stijgen deze week is Nyle Horan met Distown uh, met 10 uh, plaatsen gestegen. In de snelste daler is een hand van Katy Perry met Rice 12 plaatsen gezakt. Hey, wat gaan we allemaal doen vandaag nou? Eigenlijk zoals iedere week. Maar luister je nou vandaag voor het eerst? Ja, dan moet ik het even gaan uitleggen. Kost is klein, maar... Maar, voor het eerst maar die is wel aanwezig. We gaan de top 40 keurig niks behandelen rond de klok van half 4. Gaan we even overschakelen met Tim Koemans als het goed is? Uh, voor de Formule 1 update, want de eerste vrije trainingen van de laatste race van dit Formule 1 seizoen die zijn al geweest. En de tweede die is in volle gang volgens mij. En uh, meer erover, dus uh, over een klein half uurtje. Rond de klok van uh, half vijf zullen we dan de top veertig van Nederland in vogelvlucht gaan uh, behandelen en rond de klok van kwart van vijf zal de top drie van uh, deze week bekend gaan worden. Ik kan je wel vast verklappen dat uh, Justin fucking Bieber uiteindelijk uh, uit de top drie is verdwenen. Waar die wel staat, dat uh, hoor je dus het volgende uur. Eerst gaan we luisteren naar uh, hoe de top drie er vorige week uitzag. Nummer drie. you Ik betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van uh, vorige week met Bruno Mars op 3. Uh, Justin Bieber op 2. Robbie Williams op 1. Deze week gaan we beginnen met de oude nummer 1, de nummer 40, Justin Timberlake. I got this feeling inside my bones. It goes electric baby, when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that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 Justin Timberlake met Ken Stop feeling, Wheeling. Acht plaatsen gezakt deze week in de lijst. En weken geleden heeft hij een tijd lang op de nummer 1 gestaan. Hey, de nummer 39 slaan we even over voor het gemak. Dan door naar 38... Mildur!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 De Steven No uh, Wolf, Summer on You, de nummer 36 van deze week hier uh, in de Europese Top 40 op CFM's uh, When I spent the summer on you. The Euro Breakdown. En we zijn toegekomen aan de eerste uh, nieuwe binnenkomen. En ik zei het eigenlijk uh, verkeerd in het begin van het uur: Kleine Freudiaanse verspreking. Uh, ik zei I need TNZ, maar het is L-N-Y-T-N-Z, oftewel Looney Tunes. Ja. En er zijn twee Nederlanders op de Vladingen die al sinds 2004 samenwerken. Nou, de twee weten een compleet eigen staal te ontwikkelen en zijn succesvol in het Underground Circuit. Nou, de heren keren na een kortstondige onderbreking voor, onder andere, activi voor andere activiteiten in 2012 weer terug. Nou, met uh, Last Night Everwerkers in 2013 samen met uh, Yellowclaw. Op uh, diezelfde single. Nou, daarna volgen ook uh, samenwerking met Ruthless en uh, Paul Elstok, onder andere. Nou, de dus twee zijn uh, graag gezien de gast op uh, festivals. En in 2016 weten ze dan het aandacht te trekken van een uh, breed publiek. Veel buiten de festivals. Om met de volgende track die ze hebben gemaakt: Burn It Down. Die is deze week dus uh, nieuw binnengekomen. Op een hele mooie 34e plek. Dit is uh, Looney Tunes met uh, Burn It Down. Taking me the years, that you just some fun, but then my eyes are blurry, so blurry I must stay conscious. Deze week op uh, nummer uh, 33. Maar liefst uh, 12 plaatsen gedaan van uh, 21 dus naar uh, 33. In dat in de 16 in de week dit was uh, Katy Perry met uh, Rice. En de woorden in de nieuwe binnenkomer op uh, 34. En dit is nummer 29. En is looking at you.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 Met, uh, Kill with go here, go here en normaal gesproken zullen we nou uh, gaan uh, overschakelen naar uh, niemand minder dan uh, onze team. Zijn er niet dat uh, de beste man uh, op een beurs staat op het moment? En uh, ja, voor, uh, voor, die, voor die elektrische auto's en eh, voor Tesla. En uh, dat hij daar uh, helaas uh, nu uh, geen tijd voor heeft. Maar uh, geen uh, paniek, niet getreurd. De race is toch pas uh, dit weekend. En volgende week zullen we dan uitgebreid te gaan hebben... hoe het afgelopen weekend was, de laatste race van de Formule 1. Hé, wij gaan gewoon door met de volgende nieuwe binnenkomer... tevens ook de laatste nieuwe binnenkomer. En dat is van een meid uit Canada, Alicia Car... Caro Kiolo? Nou ja, Alicia Carab, de naam. Ze is heel makkelijk. Ze leert op 10 jaar leeftijd gitaar spelen... En nog uh, geen drie jaar later uh, begon ze haar eigen YouTube-kanaal... waar ze filmpjes plaatste van nummers uh, die ze speelde. Op haar e tekende ze een uh, contract bij uh, Def Jam... waarin het voorjaar van 2015 haar debuutsingle Hier verschijnt. Nou, de track bereikte de afste plaats in de Billboard Hot 100. Het nummer is uh, een van de vijf tracks op de EP 4 Pink Walls... dat op uh, 26 augustus uh, verschijnt. En op 13 november 2015 levert ze met No It All haar eerste volwaardige album af. Waar ook Wild Things afkomstig is. En het najaar na jaar van 2016 wordt ook Scare's To Your Beautiful... een van de populaire tracks van dat album. En zo populair dat hij in geheel Europa opgepakt is. En het goed is voor een nieuwe binnenkomst op een 27 e plaats. Dit is dus Alicia Keys met Scare's To Your Beautiful. De nummer 27, nieuw binnengekomen she deze week. Wants to be beautiful. She goes, I know this, she knows.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 Week. Julia al met uh, Drop Dead Low. De oude nummer 1-hit ondertussen alweer twee weken lang uh, in de lijst. En we staan in totaal, zit uh, ik net te kijken. Vier uh, nummer 1-hits uh, inclusief de huidige nummer 1-hit uh, in de lijst. Ik heb er wel eens meer gehad, nog ook wel eens een stuk uh, minder dat er al maar één in zat. En meer niet. Hey, we zijn al uh, bijna op de helft. Het uh, duurt nog uh, twee nummertjes en dan zijn we zijn op de helft voordat we dat doen. Uh, zal ik even een kleine resume geven van de platen die we wel en uh, niet hebben gehad in het uh, afgelopen, nou ja, wat is het, drie kwartier hè, 44 minuten zijn we al bezig. De nummer 40 van deze week is een hand van Justin Timberlake, een van de nummer 1 hits, want de hoogste notering was nummer 1 met uh, Can't Stop the Feeling. Nummer 39 is uh, Lucas Graham met Mama Said, En op 38 staat Ariana Grande met uh, Interview. De nummer 37 dan Shawn Mendes met Street To Bedden. En op 36 Sam Veld samen met Lucas Steve en Wolf met A Summer on You. Martin Garrick samen met Bebby Rexa staat op 35 met uh, Indie Name Of Love. En deze laatste drie zijn alle drie zittenblijvers. De nummer 34 dan uh, LNYTMZ, oftewel Looney Tunes met Burn It Down, nieuw binnengekomen. Op 33 staat uh, Katy Perry met Rise, de snelste dader van uh, deze week van 21 naar 33... De nummer 32 dan Mike Berry samen met Shy Martin met The Ocean. En op 31 staat Adele met Water Under The Bridge. Vorige week stond ze nog op 27. Deze week dus op 31 en pas vier weken in de lijst. De nummer 30 dan Saknavel samen met Sophie met Trumpet. En op 29 vinden we Calvin Harris samen met Rihanna. This is what you came for. Op 28 vinden we Selena Gomez met Killing With Kindness. En op 27 is Alicia Kara met Scars To Your Beautiful nieuw binnengekomen. Op 26 staat uh, Naked met Sexual. En je hoorde net op uh, 25 uh, Tuyamo met Drop That Low. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan de nummer 24 voor je draaien. Dat is de nummer van uh, Clean Bandit. Samen met Jean uh, Paul, met Rockabye. Call the mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! <laughs> of all the single moms out there. Going through frustration. Clean by the neck. Charmed up on a marine thing, man never. She works the night by the water. She's gone astray so far away from her father's daughter. She just wants her life or a baby.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 En de nummer 18 is in handen van uh, Passenger met uh, Anywhere. Straks aan het nieuws uh, zijn we weer terug met de tweede helft uh, van de luister. Zullen dus we beginnen met de nummer 16? Meest luisteren we nu naar de nummer 18: dit is Passenger met de uh, Anywhere.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 Peace winter comes